Gehouden. Ze zouden voor zeker 40 miljoen euro aan 2,5 miljoen aan contanten. Het weer, bewolkt met soms opklaringen. De temperatuur ligt vannacht tussen plus 1 en min 3 graden. Plaatselijk hangt er mist. Morgen is het in een groot deel van het land bewolkt bij hooguit 2 graden. Dit zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 So 6.9. Zie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 Hacerlo in een playa in Puerto Rico. Haste que la sola escritte NAI bendito. Para que mi sillo se quede contigo. Raro. Pasito a pasito, suave suavecito. Los mago pegando. Poquito a poco. Enseñe eens aan mi boca. Tus lugares favoritos. Favorizo favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Los mago pegando. Poquito a poquito. Hasta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 6.9 FM FM the heartbeat ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Even kunnen met het NOS journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aangekomen op Sint Eustatius. Het koninklijk paar bezoekt de komende drie dagen de Bovenwindse eilanden... ...om te kijken hoe het gaat met de wederopbouw na Orkaan Irma... Willem-Alexander en Maxima bezoeken vandaag onder meer een producent van zonne-energie en bewoners van huizen die door Irma beschadigd zijn geraakt. Daarna vliegen ze door naar Saba en zaterdag gaan de koning en koningin naar Sint-Maarten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De OVV doet dat in een rapport dat morgen verschijnt, meldt RTL Nieuws. Eerder deze week bracht RTL de conclusies van het OVV-onderzoek naar buiten. Daarin staat onder meer dat de veiligheidsrisico's rond oud en nieuw onaanvaardbaar hoog zijn. Veel vuurwerk is illegaal en het legale vuurwerk is vaak niet op de juiste manier gekeurd. Het kabinet is niet verplicht om de aanbevelingen van de Raad over te nemen. De gemeente Almere heeft een reclamefolder over de Floriade verspreid... in de stijl van de lokale krant Almere deze week... De zogenaamde special heeft precies dezelfde opmaak. Almere deze week wist nergens van, zegt de hoofdredacteur. Die vindt dat er imagoschade is aangericht. De gemeente zegt dat het een fout was en heeft de verspreiding gestopt. De komst van de Floriade is in Almere omstreden. De tuinbouwexpositie leed de afgelopen drie edities veel verlies. En critici vrezen voor eenzelfde scenario in Almere. De politie heeft deze week in de omgeving van Hogeveen zes mensen van een witwasbende aangehouden. Ze zouden voor zeker 40 miljoen euro aan tweedehands leaseauto's hebben verkocht. Dat gebeurde in contant geld, zodat ze de.